Yes. <laughs> Ah, we leven in een vreemde wereld. Maar oh, dat was precies wat ik bedoelde. Een vreemde wereld. Het is niet altijd ja of nee. En toch wil iedereen alleen maar ja of nee horen. Ja, dat is eigenlijk best wel gek. Ze willen de cijfers weten... En ja of nee. Alles is tegenwoordig ja of nee. Of AI. Nou, soms is het ook AI, maar dat is eigenlijk ook alleen maar gebaseerd op ja en nee. Maar er zit nog zoveel ruimte tussen. Ja en nee staan nu de hele tijd tegenover elkaar? Maar dat zou niet zo moeten zijn. En het raar is, die mensen geloven ook nog in cijfertjes. Dus stel je voor dat er nu ongelooflijk, veel ongelooflijk, eind, oneindig veel cijfertjes tussen ja en nee zijn. Zouden ze dan begrijpen... Wat ik bedoel. Want het is niet alleen het een. Of alleen het ander. Zo is het gewoon niet. Ja, ik denk dat de meeste mensen het wel makkelijk zouden vinden. Van ja, op woensdag eten we een gehaktbal. En op donderdag eten we sperzieboontjes of zo. Je weet het wel hoe dat gaat bij sommige families. Het is dinsdag macaroni dag. En op zondag doen we lekker makkelijk. Dan laten we wel wat brengen. Maar zo eenvoudig is het allemaal niet. Het is niet altijd zondag. Het is eigenlijk iedere dag een dag. Maakt niet uit of het maandag genoemd wordt, of dinsdag, of woensdag, of, dom, of al die andere op dagen. Daar gaat het niet om. Het gaat alleen maar om het nu. Nu? En wat is er nu? Nou, net hoorde je het al, het ging gelijk fout. Ik, ik, ik dacht, ik doe nee, en toen kwam er toch nog even een heel klein stukje ja. In ieder geval. Als je de muziek gehoord hebt, kon je dat horen. Dat er gewoon, gewoon, zomaar, niks speciaals, niet bijzonder. Kan je de volgende keer wel rekening mee houden, maar je weet het toch nooit zeker, want dat is het mooie van het leven. En ik zie zoveel mensen... De mooie dingen van het leven missen. Ik word er eigenlijk heel triest van. Want die men mensen hebben niet meer een moment. Die, die, die hebben plannen. Die, die, die hebben ideeën. Die ergens toe gaan leiden. Als je het aan hun vraagt. Mijn tip van vandaag is. Maak nooit een plan, of het is een plan, over wat je nu gaat doen. Wat je nu, nu gaat doen. Alleen maar dat plan. Een plan voor morgen is geen plan. Nee, want ben je er al eens geweest, morgen? Ik, ik was er morgen nog niet. Ik, ik, ik ga er waarschijnlijk wel zijn, maar... Maar nu ben ik er nog niet. Ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. En daar kan ik me dus ook niet op voorbereiden. Ja, op hele simpele dingen zoals het zou kunnen gaan regenen of de zon zou kunnen schijnen. Nou, in alle tweede gevallen ben ik een voorstander van een goed dak dan. Zodat je als de zon schijnt lekker in de schaduw kan zitten als het te warm wordt. En dat je lekker droog zit als het regent. Dan heb ik al een heleboel problemen opgelost. Daar, daar, daar, daar kan ik aan denken. Maar stel je voor dat het dan gaat stormen. Wat voor dak moet ik dan hebben? En is die storm die ik kan verwachten al eens een keertje hier geweest? Want dat wil iedereen ook altijd weten... En dan zegt iedereen, nou hier is het nog nooit een storm geweest. En dan lees je twee weken later in de krant van nou, daar lagen alle bomen om. Want dat kan. Je, je weet het namelijk nooit. Je kan dan op een bepaald moment denken van, ah, ik zet een heel mooi bos neer met allemaal dezelfde doeglas sparren. Zo heette die dingen. Dat heeft niks met boksen te maken. En, nee. Het is helemaal geen vechtsport, het is, ja, toch wel, het is een vechtsport tegen de natuur. Want dan zet je zo'n bos neer en dan denk je, ho, altijd goede resultaten mee gehad. En, ja, ik, ik wil wel wat meer van die doeglas En dan zet je nog wat meer grond vol met die doeglas En dan op een gegeven moment komt er ineens een heel klein beestje. Nou, en die vindt Douglas Spar ook lekker. Die, die kan er van alles mee. die, die probeert daarmee te demonstreren dat ook zo'n heel klein lullig beestje de boel kan terroriseren, de boel kapot kan krijgen, net zo goed als die man die dan al dat land vol zette met die Douglas Spar. Ja, die deed eigenlijk niets anders als de natuur naar zijn hand zetten, zeggen ze dan. Maar hij zette helemaal niet de natuur naar zijn hand. Alhoewel, op een bepaalde manier wel. Hij werd een ongelofelijke trekpleister voor dat vervelende diertje, wat al die doeglasparij heerlijk opsmelt. Ja, hij is. Uh, in plaats van slim. Niet zo slim. Als hij op dezelfde ruimte gewoon de natuur, zijn of haar gang, want ik weet niet hoe genderneutraal de natuur precies is. Soms is het wel, soms is het niet. Kijk, een slak is alle twee. Ja, daarom hoeft hij ook niet zo hard te lopen. Nee. Hoewel, slakken doen het wel met elkaar, hoor. Ja, nou, dan schieten ze kleine pijltjes in elkaar. Het is, het is net het verhaal van Cupido, maar dan wat kleiner. Uh, laten we gewoon wat anders gaan doen. Waarom niet? We doen gewoon wat anders. Lekker zin in. Ja, de mensen hier beginnen al te schreeuwen om een rookpauze. Maar, maar die, die, die ga ik pas zo meteen nemen. En, en, en reken er maar op, die, die neem ik dan ook. Ja, het is niet zomaar uh, een pauze. Daar kun, kun je niet de hele dag mee doorgaan. Want als je de hele dag pauzeert dan maak je vaak heel weinig van de dag mee. Hoewel, ook het toeval, of zoals andere mensen het denken te weten te noemen, het nu, ja, toeval en het nu, zijn elkaar eens gelijken. Je, je verwacht het niet, hè? Toch is het zo. Alles is toeval. In ieder geval dat alles wat ik zeg, weet ik zeker, dat dat toeval is. Want ik verzin nooit iets. Ik, ik bedenk nooit iets. Het komt er allemaal zomaar vanzelf uit. En dat heeft te maken met dat ik gewoon ja en nee niet meer heb. Nee, die zitten zo ver uit elkaar in mijn hoofd. Dat ze elkaar eigenlijk nooit tegenkomen. Nee. En dat is fijn. Want dan heb je de ruimte. En als je de ruimte hebt, dan kan je ook dingen laten gebeuren. Ja, laten gebeuren. Niet dat ik dat dan veroorzaak, maar dat dat dan gewoon kan, omdat ik daar de ruimte voor laat. Ja, ruimte laten voor andere dingen. Ruimte. En geen idee hebben van wat er dan gaat gebeuren, maar wel die ruimte laten. Je kan altijd op het moment dat iemand je ergens op aanspreekt, kun je uitleggen wat je aan het doen bent. Of... Ja, ik doe eigenlijk het liefst geen dingen waar mensen mij op aanspreken. Nee, dat heb ik wel gehad. Vroeger wisten een heleboel mensen dat ik wat van zaadjes wist. En ik werd dus de hele tijd alleen maar aangesproken op het gebied van zaadjes en plantjes. Nooit op dingen over hoe ik ergens over denk nu dan, hè. Het kan zijn dat ik zo meteen iets heel anders denk, en dat ik er helemaal anders over denk, als dat ik er net over gedacht heb. Dat kan. Ik, ik heb de ruimte. En dat is zo fijn, als je de ruimte in je hoofd hebt, om niet vast te hoeven klampen aan een of ander beeld. Welk beeld dan ook, welk idee dan ook. En ik zal het nog botter brengen, welke droom dan ook. Want ja, dan zeg ik niet dat je niet mag dromen, je mag altijd dromen, maar doe dat vooral als een droom. Hou dat ook als een droom. Je, het, je kan niks voorspellen, je kan wel iets voorspelbaar is meemaken en dat in je droom gezien hebben maar dingen die onvoorspelbaar zijn zoals bijvoorbeeld nu staat er ineens hier iets wat ik niet begrijp en nooit gezien heb dat kan je ook nooit in je droom gezien hebben nee in je droom zie je eigenlijk alleen maar dingen die je kan herkennen en als dat niet zo is, herken je de droom niet. Nee. En dan mis je die hele droom. Terwijl droom is best wel af en toe grappig of leuk. En het liefst droom ik gewoon... Zodat ik... Net niet slaap. Op dat moment... Heb ik de meest ingewikkelde, meest spannende dromen? Lucide dromen noemen ze dat. Nou, ik zal je vertellen. Eigenlijk is het hele leven een lucide droom. Ja. Ben ik ook al een tijdje geleden achtergekomen. En sindsdien. Ja. Iedere dag die ik sindsdien beleefd heb, voelt als een lucide droom. Dat ik de echtheid niet hoef te bepalen. Want dat is het fijne van een droom. Je weet het nooit zeker. Nou, en zo is het met alles. Ik heb wel eens een boom gezien, hè? Die, die zag er stralend uit. Jaar in jaar uit altijd stralend. En op een gegeven moment was hij gewoon toch dood. Dat heb ik ook wel eens met mensen zien gebeuren, met konijntjes, met. eigenlijk met, met alles. En, en, en al dat alles, ook die boom. heeft zijn of haar of genderneutrale gevoelens. Nou ja, euh, neutrale gevoelens natuurlijk niet, want dan heb je geen gevoelens. En gevoelens heeft iedereen, maar laat je niet door je gevoelens lijden. Nee, want de meesten lijden met een andere ei. Vooral onder hun eigen gevoelens. Dan denken ze er ineens over dat er dit van ze gedacht wordt. of dat andere mensen dit met ze van plan zijn. Maar ik heb net al gezegd. Een plan is echt grote onzin. Welk plan dan ook. En ik heb er heel veel gehad in mijn leven. O, is allemaal uitgekomen. Ze zijn allemaal uitgekomen. Maar. Maar ik was er niet bij. Nee. Omdat als je een plan hebt, dan moet je het laten gaan. Je er niet meer mee bezighouden. Dat plan, dat zal rijpen. En het zal op een gegeven moment werkelijkheid worden op de plek daar waar het werkelijk kan. Het kan heel ver weg zijn, het kan heel dichtbij zijn. Maar als je dus plannen maakt, laat ze dan ook gelijk weer los. Laat ze gaan. Het is net als kinderen. Kinderen worden op een gegeven moment ook ouder. En op een gegeven moment is er geen andere keus dan ze te laten gaan. Zelf de wereld in. Zelf alles ontdekken. Tja. Mooi toch. Ik denk dat ik nou even... Nou, ik ga in ieder geval alvast een jointje draaien. Dus... Eh, tot zo. Very very good, I very very good, I am I Het is, uh, ja. Ja, het is gelukt. Ik, ik lik hem nog even dicht. Dat zijn wel dingen hoor. Dan is het wel gelijk ja of nee. Als je een vloedje met een plakrand vastplakt. en je doet het op de goede manier. dan, dan zit het ook gelijk vast. En, en dan kan je niet meer terug. Dus, en anders moet je het helemaal open scheuren. Om het helemaal opnieuw te doen. Ja, er zijn wel dingen waar... 1 en 2 altijd gewoon simpel 3 is. Maar meestal niet. Ja, op een bepaald moment. Maar eigenlijk is het alleen maar zo als het dingen zijn die bedacht zijn door mensen. Net zoals die man met dat bos wat ik net vertelde. Mensen hebben altijd een idee van als ik het zo doe, dan... En wat is het daarnet? Dat dan... Vanaf dan is het dus altijd zo. Komt niemand meer op nieuwe ideeën. We hebben iets, het lijkt goed te werken. Het kan natuurlijk tienduizend keer beter, maar... Waarom zouden we daar naar zoeken? We zoeken eigenlijk alleen maar naar nieuwe dingen. En dat in een wereld waar we alleen maar geloven in ja en nee en cijfers. Iets nieuws. Maar er is niets nieuws. Oh ja, je kan het een aan het ander koppelen. Je kan van het ene stofje het andere stofje op maken. als je er een ander stofje bij gooit. Maar het is altijd één. En maak er twee van. Dan wordt het vaak drie. Ja, dat is, dat is bijna in de hele natuur zo. Doe het één. Maak er twee van. De kans dat het drie wordt is erg groot. Maar ja, ik weet er natuurlijk ook helemaal niks van. Dus het is mijn ideetje. En mijn ideetjes laat ik gewoon vliegen. Ik zit er verder niet aan vast en je mag er van alles van denken en van alles over zeggen. Dat is juist het mooie. Dat je het wel allemaal mag zeggen en denken. Maar ja of nee, dat raakt kant nog wel. Daar zit geen waarheid in. Oh ja, behalve bij vloedjes als je ze... Aan elkaar plakt. Dat slaat ook kant nog wel. Maar dat is meestal met uitvindingen die gedaan zijn door ons mensen. Want zo slim zijn we eigenlijk niet. We zijn eigenlijk veel te simpel voor deze wereld. Daarom maken we het onszelf en onze wereld ook zo moeilijk. En ik zei echt onze wereld. Net zo goed als dat het de wereld is van een egeltje of van een hommel, of van een een of andere grote boom. Het is onze wereld. En zolang wij alleen maar blijven denken als mensen, voor mensen, door mensen, leven we in de verkeerde droom. Zo zit de wereld niet in elkaar. Iedereen moet bedenken dat het onze wereld is. Niet die van wij mensen. Nee. Maar die van wij allen. En dan bedoel ik ook echt allen. Hè? Dus het kleinste micro-dingetje en het grootste virus en het maakt niet uit wat. Wij horen hier. Wij hebben hier allemaal iets te doen. Wat weten we niet. En het is ook zinloos om daarnaar op zoek te zijn. Je kan alleen maar het beste van jezelf geven. Het is niet de bedoeling dat je dingen neemt. Het is de bedoeling dat je ook dingen geeft. Dingen geven. Voor sommige mensen heel moeilijk. Heel erg moeilijk. Net zo goed als dat een heleboel mensen het moeite hebben met het ontvangen. Ja, dat kan ook. Maar gelukkig is er geen ja of nee. Je kan het gewoon lekker in het midden leggen. En er met z'n tweeën van genieten. En dan heb je dus dat cadeautje in het midden liggen. En dan hebben we weer drie. Het slaat nergens op, maar het komt daar steeds op neer. Het komt daar gewoon steeds op neer. Hoe kan dat nou? Zou het? Nee. Het, het, het kan de White Shark zijn. Die ik nu rook. Thank <laughs> you. I tell, just waiting for me to fail. My speed is only four. I'm in the man of a storm. Oh, I shall. Shots of the uh -huh. Toch mooi. Maar White Shake is een merkwaardig wietje. Dat is wat ik erover kan zeggen. Het verward lichtelijk. Maar ja, dat is toch iedereen al van mij gewend. Dat ik geen lijn kan houden, dat ik geen spoor kan volgen. Dat ik altijd het spoor bijster blijf. En dat wil ik blijven ook. Ja. Ik spoor gewoon niet. En daar schaam ik me niet voor. Weet je. Er zijn een heleboel mensen die denken dat ze helemaal in orde zijn. En dan denk ik. Als ik ze hoor praten. Als, als ik ze... Hoor uitleggen wat ze denken, dan denk ik van, je bent echt niet goed snik. Maar ja, dat kan je tegenwoordig ook niet meer zeggen. Nee, want het is gelijk een oordeel. Ja, dan zou Johan Cruijff natuurlijk zeggen, ieder oordeel heeft zijn voordeel. Maar ja, zo is het natuurlijk niet. Nee. Niet alles van wat Johan Cruijff gezegd heeft, is zo. En heeft hij het überhaupt wel zo gezegd? Ik, ik, ik zou maar zeggen, het is een mooie tijd, mensen, doe je eigen onderzoek. <laughs> Dit is een veel leuker onderzoek als al die andere onderzoeken die je zou kunnen ondergaan. Je kan bijvoorbeeld een ongelooflijk lange slang met een cameraatje en een lampje in je darmen gepropt krijgen. Of op andere plaatsen. Waar ze er maar in kunnen eigenlijk. Ja zo is het tegenwoordig wel. We zijn eigenlijk. Een soort proefmodellen. Uh, zo'n ziekenhuis en zo'n dokter is. Eigenlijk tot op heden niet meer. Als een goede garage. Waar ze de juiste onderdelen hebben. Of de juiste trucjes om dan toch weer te zorgen dat je de volgende 50 kilometer weer verder komt. Maar veel verder zijn we niet hoor. We weten het namelijk allemaal helemaal nog niet. En wat we weten. Tuurlijk. Daar, daar doen we de beste dingen mee. Die we maar kunnen bedenken. Op dat moment. Het moet nooit een plan worden. Nee. Je moet wel heel veel ideeën hebben om dat op dat moment, het juiste moment, het juiste te kunnen doen. En dat is wat een goede arts ook doet. je krijgt veel inzicht, overzicht en wat dan ook. Maar een arts bij welke operatie dan ook... kan nooit precies volgens plan werken. Nee, daar zijn mensen namelijk niet geschikt voor. En andere mensen, als je met andere mensen werkt... dan wordt het nog moeilijker. Dus het is altijd anders... Je weet nooit precies wat je kan verwachten. Maar je hebt wel ideeën. Maar die ideeën moet je nooit aan vast blijven houden. Die moet je ook loslaten. Net als die plannen die je zou kunnen hebben. Ons leven is veel te mooi om er iets van te missen om daar een of ander dingetje, deeltje van uit te willen sluiten. Nou, er zijn wel deeltjes die ik zou willen uitsluiten, maar dat zijn deeltjes die hebben mensen zelf gemaakt. Die deeltjes waren er eigenlijk helemaal niet. Nee, had er nooit hoeven zijn. Je wil niet weten hoeveel gif er op je eten zit, hoeveel gif er door de lucht waait. Hebben we allemaal zelf gemaakt. Eigenlijk zijn we geweldig en ongelooflijk inventief. Maar we hebben geen idee. Ja, oké, okay. als het voor heel kort en simpel en ja, nee, ja, nee, cijfertjes kloppen. En we kunnen nu zien wat er allemaal van komt. Een hele generatie mensen is gaan geloven. Misschien wel twee of drie generaties. Dat we het ooit zullen weten. En dat we het nu willen weten. En dat het het liefst gisteren geweten zou wezen. We hadden al die wezens maar een geweten. Dat ze wisten wat ze deden. Maakt niet uit aan welke kansen staan. Nee. Want... Als je aan een kant staat, je weet wat het betekent. Aan de kant staan. En gelukkig sta ik niet aan de kant, ik loop er midden tussendoor. En ik heb de ruimte. En ik neem de ruimte. En ik zie de ruimte en ik beleef de ruimte. Ik geniet van de ruimte en ik hoop dat de ruimte van mij geniet. Ik zal mijn best doen om zo netjes mogelijk van de ruimte gebruik te maken. Gebruik te maken. Ja, meer wil ik eigenlijk niet. Ik wil niet meer maken. Nee. Alleen maar gebruiken. En het is grappig. We hebben een ongelooflijk goede energiebron. Die hangt ergens heel ver weg. Maar iedere dag is het er weer. Genoeg energie om eindeloos te kunnen gebruiken. Deze aarde levert alles. En dat lichtje aan de hemel. Levert de rest. En samen produceren ze die derde. En die derde zijn wij allen, niet wij mensen, maar wij dus inclusief alles wat enigszins leeft of levensvatbaar is. Dat weet ik ook wel, je hebt een heleboel ideeën die levensvatbaar zijn en een heleboel plannen die levensvatbaar lijken. Maar uiteindelijk loopt alles toch weer anders. Ja, of je nou in het bedrijfsleven zit, of dat je gewoon een simpele boer bent, of dat je eigenlijk helemaal niks doet, omdat het gewoon lekker genoeg is, zo'n beetje hangen in de bank, een beetje Netflixen. Kan allemaal. Mag van mij ook allemaal. Want ik heb de ruimte en ik geef de ruimte. Maar ik neem ook ruimte. En dat is waarom ik het ook geef. Ik kan niet zomaar ongestraft ruimte innemen. Dat zou nergens op slaan. Dan <lacht> zou ik hebberig euh, zijn. En dat wil ik zeker niet. Nee. Hebberig wil ik zeker niet. Dan, dan, dan krijg je al heel snel problemen. Ik zie dat om me heen. Ik zie ook mensen die heel goed op een hele goede manier hebberig zijn. Die, die willen van alles en nog wat leren. En dan hebben ze het geleerd en dan denken ze dat ze daar wat mee kunnen. Maar dat heb ik nooit gehad. Ik was niet zo van de scholing. En nog steeds niet. Want iedere dag zie ik nog steeds nieuwe dingen. Dingen die ik nog niet wist, dingen die ik nog niet kende, dingen die ik nog nooit gehoord had, die zie ik iedere dag. Ja, en zo'n school is nogal een belemmering. En dan heb je tegenwoordig cursussen en coaches en je kan voor alles wel een opleiding nemen. Maar ik geloof daar niet in. You're way too cool To come cool off school And cool. you pick up the chain You're gay Oh, so well. Ja, wat zal ik nog meer zeggen? Nou, ik heb net al genoeg gezegd eigenlijk. Gewoon, jullie weten dus dat jullie eh, niks van mij kunnen leren. Eh, jullie weten dat jullie niks aan mij zullen hebben. Jullie zullen niks met mij kunnen. En ik ga ook geen boek schrijven over hoe het nou eigenlijk moet of hoe het kan. Of hoe het eventueel zou kunnen of wat ik voor mogelijkheden zie. Want ik zie ieder moment nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. En ook heel vaak andere kansen die ik daarvoor nooit gezien had. Maar alleen maar op het moment dat die kans daar is... En je hem dan grijpt, dan is die er ook echt. Ga er niet op wachten. Ga er niet naar op zoek. Want die kans komt nog wel. Die mogelijkheid ligt daar. Het is maar waar je naar kijkt. En mijn tip is, kijk vooral om je heen. Blijf niet in je eigen hoofd ronddolen, want dat gaat nooit goed. Dan gebeuren er hele rare dingen. Dan ga je alles opzoeken, dan wil je alles zeker weten, maar ik heb net al uitgelegd dat dat niet kan en dat voor iemand die zeker weten geen leraar is en dat ook niet wil zijn. Zo, dan heb ik ge, hopelijk genoeg woorden achter elkaar gezegd, zodat al die woorden die ik net gesproken heb, weer vergeten kunnen zijn, want we zijn nu weer in het heden. En we blijven daar ook. Daar gaan we ook niet zomaar weg. We, we hebben er alles voor over om in het heden te blijven. Maar het heden is dus niet de hele tijd hetzelfde. nee. En mensen willen dat wel, dat het de hele tijd hetzelfde is, voorspelbaar wordt, saai, simpel en niet leuk. Maar ik weet niet hoe mensen daar verder zelf over denken, maar... Stel je nou eens voor dat alles altijd hetzelfde zou blijven? Maar ja, je hoeft het niet te ruim te nemen, maar in jouw leven. Dus je wordt geboren in een bepaalde wereld, zo ziet het eruit en zo ken je het leven. En als je het zo doet, dan heb je het leven gehad en dan heb je het gedaan. Maar, maar zo is het leven niet. Je mist dan een heleboel andere leven en dan bedoel ik niet alleen die andere mensen om je heen waar je interactie mee kan hebben, maar je hebt altijd interactie met al het leven om je heen, hoe ver het ook van je af ligt. Want ook als het ver van je af ligt, kan het heel snel heel dichtbij komen. Ja, daar hebben wij mensen wel voor gezorgd. Dat dat kan. Allemaal trucjes bedacht om... Ja... Alles een beetje te slim... Te snel af te zijn. Maar neem van mij één ding aan. Het, het heeft geen zin om slim te zijn. Het heeft ook geen zin om iemand te snel af te zijn. Of iemand af te troeven. Nee, we, we kunnen het beter samen doen. En ik heb net al een paar keer gezegd, samen is niet alleen wij mensen, en niet alleen jij en ik, of jullie en mij, of wie dan ook, maar alles wat op aarde leeft, of leven wil worden. Ja, alles. Dat kan allemaal dankzij dat grote licht wat overdags aan de hemel schijnt. En s'nachts ook, maar dan zie je alleen maar de reflectie op de maan. Als de maan er is, hè. Ze hebben ook sommige dagen dat de maan er even niet is, heeft hij er geen zin in. Die wil niet de hele dag spiegelen. En ik dat, dat, dat, dat heb ook eigenlijk geen zin om alles maar te spiegelen. Want ik, eh, ik heb zelf in huis maar één spiegel bijvoorbeeld. En dan kijk ik één keer per dag in en dan denk ik, jeetje. Wat een lelijke kop, en dan ben ik weer helemaal gelukkig met mezelf. Omdat ik niet verwacht dat ik er als een mannenken bij loop. Nee, verwacht ik gewoon niet. Ik heb namelijk geen plan over hoe ik eruit ga zien. Ik weet zeker dat ik niet weet hoe ik er over tien jaar uit ga zien. En ik, ik, ik wist ook niet dat ik er ooit zo uit zou gaan zien als dat ik er nu uitzie. Vroeger had ik helemaal niet van die bolle wangetjes. Tegenwoordig heb ik echt een soort een bolle wangetjes. Ziet er heel gezellig uit. Ik ben niet in gewicht aangekomen, maar ik heb ineens bolle wangetjes bijgekregen. En dat vind ik leuk. Ik denk dat ik er binnenkort een kaboutermutsje bij ga maken. Maar ja, ach, dat is een plan dat vervliegt zo. Dat laat ik gewoon zo weer los. Net zoals alle andere ideeën die ik ooit nog zal krijgen. Want ik heb geen idee. En, uh, heb ik ook niet nodig. Ik zit geheel aan het verkeerde knopje te draaien. Dat moet ik natuurlijk niet doen. Uh, dus dat doe ik ook niet. Ik, ik, ik blijf gewoon even van het verkeerde knopje af. Dat komt zo wel weer. Uh, uh, we gaan zometeen nog specifiek iets heel uh, leuks doen... voor mensen die een hekel hebben aan leiders... En de mensen die een hekel hebben aan geregeerd te worden. En voor de mensen die een hekel hebben aan dat ze uitgelegd wordt aan welke dingen en normen en waarden ze zullen moeten voldoen. Want het is geen mensenwereld. Wat mensen elkaar ook proberen wijs te maken. En, en wie dan ook. Je bent gewoon niet wijs als je in de mens, welke mens dan ook, gelooft, blijft geloven. En zelfs als je gelooft in iets wat zou lijken op een mens of die jou geschapen zou hebben, zodat jij op hem of haar lijkt. Het is allemaal pure ego. Nou, daar heb je dus niks aan. Nee. Sinds ik dat heb laten varen, gaat het zoveel makkelijker. Hoe woelig de baren ook worden. een scheepje blijft van binnen droog. Het schommelt alleen af en toe. Ja, <gazugd> dat heb je nou eenmaal. Als je op de zee gaat varen. De zee die leven heet, de zee vol van leven, de wereld vol van leven, ook de woestijn is vol van leven. En het oerwoud niet te vergeten, voor zover we daar nog wat van overgelaten. Maar misschien komt het allemaal weer terug. Als wij met z'n allen arrogante mensen die we zijn. Blijven doorgaan op de manier zoals het nu gaat. Denkende dat wij het allemaal beter weten. Nou zo is het niet. Zo zal het ook nooit zijn. En dus. Wil ik vanavond afsluiten. Met een ongelooflijk mooi muziekje waar iedereen hopelijk weer rustig van wordt nadat ze mij hebben horen raaskallen want dat kan ik als de beste onzin prevelen alsof het geschreven staat echt uit mijn mouw schudden alsof het belangrijk zou kunnen zijn. Of een konijn uit mijn hoed over naar muziekje daarna over naar wil. Het kan heel hard worden, hè? dat weten we niet. Het kan echt heel hard worden. <lacht> Dat was toch mooi. Dit was het nummer, regering krijgt de tering eh, van het eh, Balthasar Gerards eh, collectief. Nou, in ieder geval, eh, eh, over naar Willem. Toch, eh, eh, zo moet het toch gaan of gaat het anders? Ik, ik, ik denk dat het zo gaat. Ik, ik, ik, ik wacht even tot Willem er is. Willem is er al. Eh, we, we gaan even luisteren. Hallo Willem. Hallo Willem. Hallo. Hallo Willem. En we zijn inmiddels in de uitzending. Goedenavond. P, CPR en Bobby komt er ook bij in de uitzending. Het is meteen al redelijk vol op de, aan de tafel. En er wordt al gevochten om de koffie op dit moment. CPR komt ook al binnen de... Of koffie koffie, te koffie, koffie, koffie. Koffie, koffie, koffie. En dat is meteen al weer uit de gezellig. Uh, Bobby zit weer helemaal te galmen. Dat is dit? Bobby. Bobby, hij, hij is nog mis. Hij heeft het net goed in kunnen stellen, dus hij weet hoe het moet. Ja, even kijken yeah. dat, ja. bij, bij dat is wel Bobby. beter, hè? Ja, dan even kijken. Nou ja, echt goed ons terug. Ja, nee, nu is het beter, ja. Prima. Ja, just, zo, ik hoor je nou ook heel zachtjes, dus De zal ook de speakers uiteraard maar ja, het Dat Dan zijn heel verstandig. Heb je geen koptelefoon-set? Uh, ja, die is alleen Bluetooth, man. Oh, wacht, ik heb ook eentje met een snoertje Oh, dat werkt. Prima, ook met Bluetooth, hoor.